Dit is Johan Kema met het NOS Journaal. In Oekraïne is het rustig gebleven sinds de strijdende partijen gistermiddag een staakt het vuur hebben getekend. Wel beschuldigen de partijen elkaar over en weer van schietpartijen, maar er is geen sprake van grote schendingen. Daar wordt aangenomen wisselen het Oekraïnse leger en de rebellen vandaag gevangenen uit. Het gaat in totaal om zo'n duizend gevangenen. Ook wordt een Russisch transport met voedsel en medicijnen voor de bevolking van Donetsk verwacht.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 In Nieuw-Dordrecht in Drenthe is vannacht een man onder zijn eigen auto terechtgekomen. De politie spreekt van een bizar ongeluk. De man van 22 was met vier vrienden uit geweest toen ze met pech langs de kant kwamen te staan. De man keek onder de motorkap en de auto kwam plotseling in beweging. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.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 Het weer het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt. En op een enkele plaats valt een bui, vooral in het oosten ook zon. Maximaal van 20 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt met lokaal een bui, later vooral in het noorden ook zon. En met 19 graden is het morgen iets koeler. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en knooppunt gorkum 2 kilometer door werkzaamheden. En ook werkzaamheden op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Hoofddorp en Heemstede 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Back to the 80 bij CFM op de zaterdagmiddag. Yo, de, de dames Pepsi en Shirley, dat was hardeek. Het is 7 over 3 uur 2 van dit programma met daarin de volgende onderwerpen: Het tweede deel van de Zwemvierdaagse van Dolly de Piering. Wat ze allemaal heeft opgenomen in uh, Centerpark Zandvoort in de Aqua Romana. Uh, de evenementagenda natuurlijk, die komt om half 4 voorbij. En uh, Nou ja, ik heb wel voldoende papiertjes. Zo hé. Hey. Weer een boom gekapt. Ja, twee denk ik. Uh, we gaan ver vooruit met de evenementagenda. Want dit weekend is het wat rustig na de historische Grand Prix en voortkalen mopen. Dan kan iedereen weer even op adem komen. En we houden het uh, voetbal in de gaten met Joop van Nes op het Duinkjesveld. En mocht er nog nieuws zijn over de vermiste man van uh, 38 jaar... dan uh, melden we dat uiteraard ook, uh, Zeker Maurice. Zeker weten. Jij houdt alle systemen in de gaten. Ik heb hier twee schermen voor mijn neus. één van jou en één van mij. Dan zijn het televisiescherm, dus dat gaat helemaal goed komen. Dan zijn wij klaar voor uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En niet alleen informatie voor Zandvoort en de regio daarin... maar ook heel veel lekkere muziek. Lekker meedansen met de volgende plaats. Gelukkig, de komende dagen geen regen. Dat hoorden we juist van Lex van der Hoorn om half drie met het weerbericht. Het blijft droog en toch wel redelijke temperaturen hier in Zalfort. Zo dadelijk na deze van Beverly Graven gaan we weer naar Joop van Est toe. Ruime muziek mix op de zaterdagmiddag. Dit was Beverly Craven en Promise Me. We gaan weer over naar Jan slot van de eerste helft. SV Sanford tegen Edo. En we verlieten Job juist toen SV Sanford 1-0 voorstond. Hoe is het ja. daar? Dat nou, is nog steeds het geval. We spelen volgens de, de, de klok van het, van het stadion... zou ik maar zeggen spelen we in de laatste minuut. En uh, Sanford heeft de laatste kwartier, 20 minuten heel zwaar gehad. Echt heel zwaar. Het is dat Anno Jonjan echt een reactiekeeper is. Want hij heeft drie keer de bal eruit geronseld. dat eigenlijk een doelpunt had moeten worden. En ook Julian Mans die was uh, goed bezig toen hij vanuit de koorde de bal dreigde erin te koppen. En uh, Mans hem nog net voor de doellijn weg kon koppen. Anders was het zomaar gelijk geweest. Dus Sanford heeft het dus zwaar. De verdedige is dat behoorlijk onder druk. Sanford kan de bal niet goed wegkrijgen. En dat, uh, dat was in de eerste helft... Uh, het eerste gedeelte van de eerste helft was dat anders. Konden ze de bal nog een beetje in de ploeg houden. En dan, dan kwamen ze wel weer uh, voor het doel van Edo terecht. Uh, voor uh, Edo. Een, een, een inworp moet ik zeggen. Een meter of drie vanaf de uh, vlag. En... Ver, verre bal, heel verre bal, wordt er goed doorgekopt. En er staat iemand vrij, hey, kan hij er iets mee doen? Nee, gelukkig niet. Sterk verdedigd, helemaal goed. En uh, die bal die komt met een noodgang hier bijna. De tribune op de schilderij. Maar goed, uh, het is een, een corner in ieder geval. Want uh, Paul van der Hoort die, uh, werkte die bal achter de achterlijn. Uh, Zandvoort is dus zwaar onder druk en uh, ik denk dat het toch wel wat gewisseld zal gaan worden zometeen in de rust. Ja, ik ken die Frederik nog niet zo heel erg goed natuurlijk. Uh, het is, uh, hij is nieuw en uh, we zullen helemaal moeten wennen, iedereen zal helemaal moeten wennen. Hij, gaat een, hij is in ieder geval bezig om een ander systeem in te slijpen en dan komt hij voor, wordt weggekopt, die uh, corner. De man blijft staan, hij staat helemaal vrij daar. Er komt Mol, die kan hem niet houden. We gaan het vengelen het en dat was het. Max Adenwerk, die kon die bal wegkrijgen. Maar een beetje slordig, heel slordig. Maurice Mol kon er niet goed bij komen. Edo heeft weer, heeft weer de bal op het middenveld nu. Er wordt breed gespeeld. En, en nu nog, nog steeds breed. En daar komt hij niet te paas. Ik spits een hele lange spits. Die zat En weer in de jonge Jans. Ja, ah, goed. De jonge Jans is goed bezig. Deze, in ieder geval deze eerste helft. En dat uh, ja, dit, dit is een hele goede, wat ik al zei, een reactiekeeper. Die uh, een heel snelle reactie heeft. Um, echt, echt heel goed keeper. is wat anders. Maar hij ronselt toch die ballen eruit. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Laten we eerlijk zijn. Uh, Edo, van gooien op de hoogte van de middenlijn. Het is ondertussen gebeurd. Er wordt verdedigd daardoor uh, Aardenberg. Aardenberg kan er niet bij komen. Edo speelt die bal voor en gaat niet, dreigt hij door de verdediging heen te gaan Nee, daar kan de edo speler niet bij komen. En jonge Jans mag die bal vanaf de 5 meterlijn weer het veld te brengen. Even kijken toe gaat. Het, uh, ondertussen is het begonnen 45 minuten. Ik schrijf ze, de kijkt inderdaad ook op zo'n klokje. Er zijn in ieder geval twee wissels geweest bij Edo, alle twee. En um, die tweede man was geblesseerd. Wat het met de eerste was, weet ik niet. Uh, ik kan me niet aan eerlijk onttrekken dat het eindje was... die uh, met dat van verstand te maken heeft gehad. Ik weet niet of dat een repressie is of niet. Geen flauw idee. Maar... Uh, in ieder geval heeft Edo al twee wisselspelers gebruikt en dat is in de eerste helft is dat eigenlijk uh, yeah, nou dan. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar goed, het kan blijkbaar niet anders. En Edo mag weer een, bal, een vrije bal nemen, diepe bal <coughs> naar een van de toe. Die krijgt daar, uh, even kijken, uh, Janne Kreuger tegenover zich. En die is heel fel, die, die wint ook die bal. Prima, uitstekend gedaan. Goeie paas naar uh, Nijsselberg. En dat is het laatste sluitse jaar van een prima leidende schijfsterter van de eerste helft. Over het hier beginnen we met de tweede helft hier op Sportpark Dijkjes. Oké, okay, dankjewel Jafres. Zometeen inderdaad de tweede helft ook bij CFM te volgen. En tot nu toe is SVS al en zijn wij natuurlijk ook happy. De van de van de zwemvierdaagse hier in Salford. Disco uh, bij Center bij de Aqua Romana. Ik heb dit nummer ook gehoord. Ja, dat wilde ik net aan jou vragen. Van, hebben ze de, de, deze de, DJ, he, DJ uh, Nop? Heeft hij deze ook gespeeld? Jazeker. Jazeker, Farel Williams hoor je met Happy! Ja, jullie uh, waren daar uh, aanwezig. Jullie, Maurice Mulder en uh, onze verslaggeefster Dolly Tempirik. Ja, die was er aanwezig. Uh, ik was er meer uh, gewoon een beetje aanwezig. En Dolly heeft al het werk gedaan. Die heeft nog meerdere mensen, ook van de organisatie en ook zwemsters en zwemmers, geïnterviewd. Uh, al daar in het Centerpark in het Aqua Romana. Oké, okay, we gaan eens even luisteren wie ze allemaal aan de microfoon heeft gehad. Ja, hier Dolly, vanuit het zwembad, vanuit Centerpark's bij de avondzwemvierdaagse. Man, het is hier druk, het is hier warm, gezellig, en ik ben eventjes stiekem bij de tafel gekropen. Ja, dat trekt mij natuurlijk enorm, hè, want. Je zal het niet geloven, maar ik zie hier uh, zes tafels helemaal afgeladen vol met prijzen, met nummertjes. En uh, degene die hier allemaal zorg voor gedragen heeft is Tante Cor. Goedenavond Tante Cor. Goedenavond, ja dat ben ik. Ja. Ik doe dat allemaal. Ja. Wat leuk, want ik, ik ging net ook uh, loodjes kopen. Ja, als de prijzen zijn, moet ik altijd even meedoen. En uh, jongens, ik heb me rot gelachen. Je, je moet dan in een grabbelton en dan zijn er allemaal theezakjes dichtgeplakt. En daar zit of een loodje in of niet. En dan kan je dus het, de bijbehorende prijs gaan zoeken. Wie heeft dat zo bedacht? Nou, dat is al jaren zo met die theezakjes. En dan spaart iedereen het voor mij. En dan komen ze brengen en ik vul het allemaal. Al die nummertjes moet ik daarop plakken en allemaal... In de zakjes doen. Wat een werk. Ja, kosten nog moeite worden hier gespaard. Het is enig om mee te maken. Echt waar, van hele kleine prijsjes tot hele grote prijs. Wat is de grootste, duurste prijs zeg maar, die er vandaag uitgaat? Weet u dat zo gauw? Nee, dat weet ik zo gauw niet. Er zit zoveel bij. Casablanca, eh, oliebollenkraam en eh, pizzeria. En, hoe eh, het, kaashoek en... Eh... Jeetje, dus, dus het hele dorp heeft gewoon meegewerkt en iets bijgedragen. Wat leuk, wat leuk. Nou, en er staat hier ook een klein barretje. Dus er is te eten, te drinken, te snoepen. En dat regelt u ook al al die jaren? Ja, ja doe ik ook allemaal. Ja. Nou, wat een werk allemaal. Het is reuze leuk. En iedereen uh, die mij gisteren gehoord heeft en niet gekomen is, nou, dom. Zo dom, het is zo leuk. En straks gaat die disco beginnen, hè? Om negen uh, uur. Ja, meestal negen uur, want om acht uur moeten ze er allemaal uit. Moeten ze om het bad gaan zitten. En dan worden die andere loterijen gedaan. En dan mogen ze, daarna mogen ze weer met de disco erin. Ja, want welke loterij is dat dan, die straks om acht uur wordt gedaan? Dat is van die bandjes. En dan, uh, daar is ook een prijs op. Dat zijn de kinderen die een abonnementje zeg maar, die hebben gekocht? Uh, allemaal zwemmen. Die hebben een bandje gehad en daar zit een loodje aan. Ach, wat leuk. Dus die hebben zeker allemaal een prijsje toch, nou, of weet niet? Dat weet ik niet. Weet dat niet, weet of ik niet. Nee, dat zijn niet allemaal prijzen. Maar er zijn er wel een heleboel, hoor. We gaan het straks allemaal zien. Ik ga weer even verder lopen, Tante Koor. Dank u wel voor deze, dit leuke interview en heel veel succes vanavond. Dankjewel. Oké, ik zit nu naast Pieter Jouwstra. En Pieter Joustra goed, zit... Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. Ja. <laughs> en Pieter die uh, zit hier op een hele belangrijke plek zie ik. Want uh, ik zie al de medailles voor jouw neus liggen Pieter. En het is een bende medailles. Uh, kijk er zijn zoveel mensen die deelnemen. Dus mensen die voor de eerste keer. Nou dat is een stapel bronzen medailles. Maar we hebben ook mensen die al 17 keer meedoen. 17 jaar lang die baantjes zwemmen. Dus die krijgen allemaal verschillende medailles. En ze krijgen hun toegangskaartje ook mee met een lotnummer achterop. En straks is er een grote loterij met prachtige prijzen. Beschikbaar gesteld door de middenstand van Zandvoort. Dus het is ja, een hele bijzondere avond. Slotavond. En ja, waar die kinderen natuurlijk naar uitkijken. Straks om kwart over acht. Dan begint de grote disco. Gaan daar lichten wat uit. En dan uh, grote discomuziek. En die kinderen winnen dat prachtig. Dus die ouders zitten aan de kant te wachten van hoe laat begint het? Ja. Maar... Er gebeurt hier ineens van alles, hè? Ja, wat, wat is nu het plan? Kinderen worden een beetje geklapt voor de mensen van de reddingsbrigade en het Rode Kruis. En voor de organisatie. Ja, ja leuk weer is er. Ja, je merkt, de spanning loopt een beetje op, hè? Maar als je ziet hoeveel mensen hier aan deelnemen... en hoeveel vrijwilligers dit mogelijk maken... en belangrijk, ze krijgen geen euro-subsidie. Dus uit de toegangsprijs moet de huur van het zwembad betaald worden... de medailles moeten gekocht worden... En de bekers, hè? De bekers, Triathlon krijgt een extra beker. Maar dat moet allemaal uit de toegangsprijs komen, want subsidie bestaat niet... En, uh, en de loterij, hè Pieter? En de loterij, ja, natuurlijk. Kijk, daar gaan we. We moeten weer even weer. Zo, so, de disco is begonnen, mensen, bij de zwemvierdaagse. Alle kinderen staan in het water te springen en om zich heen te zwaaien. En daartussendoor lopen allemaal grote meneren die alles uh, onder controle houden dat er geen gekke dingen gebeuren. En ik sta hier in een hoekje van het zwembad. En ik heb hier uh, drie vrienden gevonden... Eentje heet Mees, De middelste is een meisje, een dame, die heet Rachel. En ik heb hier Jesper, de neef van Rachel. En het gekke is, voordat de loterij begon... hadden we even zo met z'n vieren afgesproken... van zullen we straks een interview gaan doen. Nou, reuze, spannend, hartstikke leuk. En wat gebeurt er bij de loterij? Wat gebeurt er? Ik win de hoofdprijs. Hoor eens even. Die, hele, die mees, die wint gewoon de hoofdprijs, zeg. En wat heb je gewonnen, mees? Vertel eens. Uh, in Amsterdam om bij een restaurant te eten met z'n vieren. Zo. En weet je wat? Hij heeft mij uitgenodigd. Ik mag ook mee. Wat lief van mees, hè? goede gozer, hoor, die jongen. Zeg, en, en Rachel heb ik hier staan. Rachel, vertel eens. Hoe, hoeveel keer heb je al meegedaan met de zwemvierdaagse? Wat? Hoeveel jaar heb je nu al meegedaan met de zwemvierdaagse? Vier jaar. Vier jaar. En ga je nummer vijf ook meedoen? Ja. Hoeveel avonden heb je dit jaar gezwommen, Rachel? Weet ik niet. Alle vijfde avonden. Geen één keer gestopt? Nee. Dus zo gezellig vind je het? Ja. En heb je je grote neef meegenomen? Want hier heb ik Jesper, dat is haar grote neef. Ja, die is een stukje ouder. En heb jij ook al die avonden meegedaan, Jesper? Um, nee, want ik heb mijn voet eigenlijk gekneusd. Oh, maar is het dan niet juist goed, lekker in het warme water? Ja, maar de, maandag heb ik nog niet meegeswommen. Maar vanaf maandag wel? Ja. En wat vinden jullie er nou van als je dit zo meemaakt? Moet dit blijven? Ja, ik vind het wel heel erg leuk. De laatste avond bij een vermoeide, geloof ik, Leo Miezenbeek, als ik het zo zie. Maar hij lag nog steeds. Ah, vermoeid. We gaan gewoon door. <laughs> Want waar ik Leo heb getroffen, dat is in de, de cateringkar. Hè? Jullie hebben hier een hele mooie kar ingericht... Ja, voor de, voor de vrijwilligers hebben we een snack en een kopje soep en een tosti en een broodje. Elke avond verzorgen we dat Cola, of uh, cola, maar koffie natuurlijk. Koffie en thee. En, ja, nou ja, worden, de vrijwilligers worden goed verzorgd. Dat heb ik in de gaten, want ik heb er zelf ook al een beetje van mee mogen proeven natuurlijk. He, ik kreeg ook mijn kopje koffie hier. En, en sinds wanneer hebben jullie dit dan zo georganiseerd? Want ik hoorde net dat het vroeger nog niet was. Nee, dus in de loop van de jaren is dat gegroeid. He. Steeds een stukje verder. En dat heb ik een periode vanuit een, mijn eigen busje gedaan. Oh, <laughs> en uh, op een gegeven moment konden we van het Rode Kruis deze mooie, mooie aanhanger lenen. Ja, het ziet er heel professioneel uit. Ja, ja, professioneel. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar het, is, het, is pro niet, het is natuurlijk een beetje hobby en het is... Uh, het is een beetje ja, de verzorger voor de vrijwilligers. Hè? Ja, uiteraard, want die moeten het toch gaan maken natuurlijk. Hè? Met de ja. kinderen en opletten en doen. Dus ja, dat is fijn dat dat zo gewaardeerd wordt van jullie kant uit. Zonder vrijwilligers, geen smen Chico, Chico's MUZIEK plain... Juist de interviews die opgenomen zijn gisteren... tijdens de laatste avond van de zwemvierdaagse hier enzovoort. En het konk als een dollybol daar. Ja, ja die dolle dolly was uh, Do dolle dolly die was uh, aardig bezig. Heel veel mensen aan de microfoon gehad. Dankjewel, dolly, tempierik daarvoor. jorde daar daarachteraan papa Chico. Het is uh, vijf over half vier. Ik ga er even bij zitten. Hier is de evenementagenda met Maurice Mulder. Vijf minuten later als gepland, maar dat maakt helemaal niks uit... want er zijn weer voldoende evenementen in en rondom Zandvoort. Want uh, de scholen zijn weer begonnen, dat kan niemand ontgaan zijn... en Strandpaviljoen Telassa organiseert daarom een kinderstranddag... op zondag 7 september van 11 tot 3. Nou, de kinderstranddag is in samenwerking met Strand Nederland... en Stichting Nederland Schoon. De kinderstranddag is een landelijk evenement... welke in totaal op 23 locaties door heel Nederland gehouden wordt... De ambassadeur van de kinderstranddag is Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. Uh, zij zegt het volgende over de kinderstranddag. Op een schoon strand spelen kinderen een stuk prettiger, veiliger en veel langer. Een strand hoort gewoon schoon te zijn en daar kan iedereen zelf iets aan doen. Nou, Wil je daar nog, uh, zelf mee aan doen, dat kan in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 12 jaar is, is iedereen welkom. Uh, de kinderen kunnen een kaartje kopen. Een deelnemerskaart kost 5 euro en de opbrengsten daarvan gaan 100% naar Make-A-Wish Nederland. Uh, tango aan Zee is er ook weer. Dat is om precies te zijn ook op 7 september om 5 uur en dat zal duren tot 10 uur. Dat is bij Strandpaviljoen Meijer aan Zee. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne tango's, tango en milonga's. Zondag 24 augustus dus van uh, 7 september ga ik weer. <laughs> Net als vorige week, mooi hè. Uh, 7 september vanaf 5 uur en het zal duren tot 10 uur. Nou, ook op zondag 7 september is het dan eindelijk zover. Na nou, vorige week het historic Grand Prix te hebben gehad... zal de, deze zondag uh, het circuitpark Zandvoort in teken staan... van het 50-jarig jubileum van Ford Mustang... Er zal uh, de gehele dag uh, diverse Mustangs uit alle jaren aanwezig zijn. Wil je er meer informatie over? Kijk dan op de website van Park Zandvoort. 11 september. Jawel, donderdag 11 september. Daar is hij dan, het Kalemopen Open 2014. Want net als vorig jaar wordt dit gespeeld in het tweede weekend van september. Het toernooi wordt dus van 11 tot en met 14 september opnieuw gehouden... op de banen van de Kenmerman Golf Country Club... De Kennedy Golf Country Club is in 2014 voor de 22e keer gastheer van het Kalem Open. Veel grote namen, waaronder Steve Ballesteros Bal en Darren Clark... wisten op deze door Harry S. Colt ontworpen baan de beker van KLM Open in de wacht te slepen. Veel meer informatie over het KLM Open hoort u in het laatste uur. De pubquiz is er ook weer in Café Koper, dat is op 12 september om 9 uur quizzen of quizzen, dat is de vraag. Want de algemene kennis wordt getoond op grootscherm. En de commentaar wordt voorzien door onze enige echte quizmaster Joop Van Ness. En ook ja, Joop Van Ness gesproken. Ja, heel goed. Mooi, oh, mooi, mooi bruggetje wat we gaan even naar Joop Van Ness toe. Jap. Ja, derde minuut, tweede helft. Uh, eigenlijk is het spel voor het doel van uh, keeper Jonge Jans, -Jong al drie. Hele goede redding had verricht. En toen kreeg hij eens, kreeg uh, uh, Nigel Berg kreeg aan de rechterkant kreeg de bal. En dan gaat gewoon naar het doel toe, toe, toe, toe. En Aan de rand van het 16 meter gebied. Uh, laat gewoon een schotje los. En die keeper zit ernaast. Zit er gewoon naast. En dat is wel een grote fout. 2-0,5 voor Zandvoort. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks meer. Ga door, Mo. Ja, mag ik even verder. Dankjewel ja, ja, Joop. Wat is een mooie toeval dus uh, Joop van Nes, uh, 12 september in Café Kopen voor de Pukwis. Op zaterdag 13 en zondag 14 september organiseert... Stichting Behoud Zandvoort Cultureel Erfgoed... ...de jaarlijkse landelijke open monumentendag. Het thema op reis. Dat is op 13 september tot en met 14 september in het gehele centrum. Jesse Zandvoort is er ook op 14 september om half drie in Gebouwde Kroch. De toegang daarvan is 15 euro... En last but not least, op 16 september 2014... om 17.30 uur oftewel half zes is de mountainbike avond Vierdaagse. Deze zal gehouden worden op circuitpark Zandvoort. Oké, okay, wil je de evenementen blijven volgen? Download hem dan, hè, de CFM-app. Daar staat het op. Op ZFM Zandvoort vind je hem in de diverse stores. Nu gratis verkrijgbaar. CFM heeft een eigen app. Zegt het voort, zegt het voort. Hier is uh, alle Farben en she moves. En die is heilig. Een zoon die num zijn vader piet. Een fiets staat negen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 ...maar twee hits non-stop. Als eerste de Farben en Seamoofs. En erachteraan de single van Fuisma en Fantijn en 15 miljoen mensen. Ja, we gaan het nu niet hebben over de pubquiz, maar wel weer over naar Joop van Het was wel een groot toeval dat je net de evenemiddagende onderbrak... ...toen we het hadden over jou, Joop. Ja, dat is uh, telepathie. Hè. Dat ja, dat, is, uh, dat heet goede planning. <laughs> Heel goed. Want de SV Sanford scoorde toen het uh, tweede doelpunt. Ik zeg, dat ja. wordt tweede klasse. Ja, euh, nou, ja het, is, het is inderdaad nog steeds 2-0, maar de wedstrijd is zich aan het verharden. Na dat doelpunt is, uh, zijn er een paar lelijke overtredingen geweest. Eentje ervan is Jesse Daan en die kreeg rood, maar ik weet niet waarvoor. Ik sta hier ook toch naast een voetbal kennen en wij konden er echt geen rode kaart van maken. En hij had ook nog geen gele kaart eerder gehad. Ja, je weet niet, misschien heeft hij wel de scheidsrechter eruit gescholden, Dat kan je hier vandaan toch niet horen. Maar in ieder geval, Jesse Daan moest uh, een paar minuten geleden moest hij van het veld af en Sanford is dus met tien man bezig. En toch toe gaat dat niet zo slecht. Want uh, uh, er is nu druk eindelijk eens een keertje op het, doelpunt, op het doel van Edo. Het is nog niet zware druk, maar de bal is nog steeds op de helft van Edo. Of goed nog steeds. En dat uh, geeft de burger toch weer moed. Uh, Zandvoort, dat, dat staat dus 2-0 voor. En dat was uh, gewoon dat doelpunt van, van uh, Nijtselberg. Ja, dat die keeper die bal doorlaat. Ik snap er niks. Maar misschien had hij een fout het hoofd, Dat weet ik niet. Maar het, het had gewoon echt. en ik hoeven te zijn. En uh, toch is het wel lekker. Toch verantwoord om 2-0. dan gaat uh, Max Aardenberg. Die vier over de hele veld op het ogenblik. Dan Staat hij in de witte verdediger. En, en zo is hij weer in de aanval. En Nijssel Berg. Die maakt weer twee schitterende mooie bewegingen. en passeert zijn man. was schiet die bal in het zijn net. Het was een hele mooie actie van Berg. Vanaf de uh, rechter, linkerkant van het veld. Ik bedoel, want Van Edo mag nu de bal in het spel gaan brengen. Maar goed. Uh, laten we straks nog even terugkomen. Misschien dat ...en nog wat uh, meer uh, doepen vallen, je weet het maar nooit. Dus uh, graag terug naar de studio. Oké, okay, ja, dat werkt meestal wel, hè? Dan uh, draaien we even een plaatje en dan komen we straks weer terug. Zo even voor vier uur bij Joop Verres. Ja, dit is een echte lekkere gouden oude, Joop. Hier is uh, Dusty Springfield. Goed of niet? Uh, ja, uh, uh, uitstekend. Oké, okay, summer's over. MUZIEK was green is now Want er is weer gescoord. Ja, eventjes uh, tussen dus die springt springfield door. En een schitterende aanval over uh, de rechterkant van het veld. Duitslandberg krijgt die bal. Die gaat uh, de 16 uh, meter gebied in. En die laat zo een keihard schot los. Gaat via de vierde onderkant van de lat gaat in het doel. Sanford leed met 3-0. En zo, dat met 10 tegen 11. Mooi hè? Even terug op die uitzending die jullie vorige week zondag hadden. Veronica, 40 jaar geleden uit de lucht. Hè? Daar past deze plaat wel een beetje bij. Dat past zeker de, bij. Dat is die Springfield. Nou, het voetbal volgen, 3-0 op dit moment voor SV XV Zoonvoort. Spelen ze nou tegen ADO of was het nou Edo uithalen? <laughs> Hier is OO Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbomen terrasse. Op aljaarsavond fik je stoken, voor vooral die autobanden ook te fan. Ik zou best nog wel een keertje met die alweer naar ADO willen kijken. In het zuiderpark, de lange zee, een warme wacht, als om je heen. Lekker kankeren op der Wandenburg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die er de dan sta je vast oh, oh mooie stad achter de deur, De schilders weg.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 Op m'n boeg een werfje halen En daarna dansen in de marathon En afloop op het ze plan Een harenkie gaan hoppen De dag daarna een kater dus Naar schrijven dingen Lekker bakken in de zon Oh, oh, Den Haag Mooie stad Achter de dunie De schilderswerk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 met nog fouten vlucht, joh. Dat nieuw Babylon, moest dat dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de Vervalberg... dus nef van nooit meer terug uh, Oude Eh, Haag. mooie stad achter de Denny. De schilders weg, de lange potie en het plek. zal met niemand willen we meteen gaan hulli. Als ik geen aangenee zoals zijn. meteen gaan hulli. Ben je altijd zo vervelend, eh, Maurice? Oh oh, of wat ben je vandaag? Joda, oh oh, den Haag, de single van Harry Klokkenstein. Wat is leuk, he? om deze plaat weer eens een keer terug te horen op de Radio? Nee, ze spelen niet tegen Ado. Ze spelen vandaag tegen Edo. Maar het is nou, wel mooi. 3 tegen 0. En daar houden wij van. Zeker weten. Even een klein berichtje, want uh, ik was helemaal uh, in de ban van uh, wat er gebeurde in uh, Maden. Weet je dat, Rob? Wat er in Maden is gebeurd in Nederland? Een uh, slang, slang. Ja, een cobra. Gisteren was er helemaal een discussie over of hij nou in de spouwmuur zat, of hij er nou wel of niet was. Nou, hij is gevonden hoor. Is hij echt gevonden? Ja, hij is echt maar gevonden. het was echt landelijk mega nieuws. Het he? was echt mega nieuws. Mega nieuws. En uh, de slangexpert Walter Gertreur, die was ook bij uh, bijvoorbeeld de wereldrijd door gisteren. En die zei dat het best wel de media het best wel had opgeblazen allemaal. Uh, hij is gevaarlijk, hij was gevaarlijk, zeer gevaarlijk zelfs. Maar hij is gevonden vanochtend. Is hij uit de schuur gekropen van de eigenaar. Oké. Okay. <laughs> en die heeft hem gevangen. <laughs> ja, ik heb hem uh, gisteravond, die expert heb ik trouwens ook gezien, nog uh, bij, uh, bij Pauw. Oh, Weet je nou, wel, dat succesvolle programma Het wat, nieuwe late is. Het nieuwe Late Night Show op de, de NPO1. NPO. Ja, een ja, geweldige show is dat. Zeker weten. Een hele, hele mooie show. <laughs> maar goed, hij was de slang-expert daar, uh, daar ook. In, uh, ja, toen zei Paul van... Wat doe je hier eigenlijk? Je moet achter die slang gaan. Hij zegt, ja, ik ga straks weer die kant op nou, rust gaan. Ze, ze, ze hadden iemand in het huis achtergelaten. Ze hadden een mail hadden ze op de grond neergelegd... zodat ze de sporen konden vinden. Maar hij was dus niet in het huis, hij was dus gewoon in de schuur gelopen. Oké, okay, probleem opgelost. Slang is weer thuis. Zo is het, zo meteen de derde en laatste uur van dit programma. Zonvoort op zaterdag. Met onder meer de vaste items en heel veel lekkere muziek. Graag tot zo. En Dotan en Hom. dat is de laatste. Run past the rivers, run past all the light. Feel it and burn. till it all collides.